I've changed my name so often I've lost my wife and children But I've many friends And some of them Are with me An old woman Gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper there were three of us this morning i'm the only one this evening but i must go on the frontiers are my prison graves the wind is blowing freedom soon will come then we'll come from shadows Mijn eerste singeltje die ik ja. gekocht heb. Hoor. Oh jee, oh jee. <laughs> even denken hoor, volgens mij was het uh, Bon Jovi. Uh, bon Jovi? Ja, ja, ja, Bon Jovi denk ik wel, ja. Dat is heel wat anders. Ja, ja. ja. Uh, een van die singles uh, van, van dat album, New Jersey. Uh, ik weet even niet meer hoe dat liedje nou heette. Ik denk Living on a Prayer of... Uh, ja, ja, ja. <laughs> maar Bon Jovi. Ja, ja, ja, nou, ja dat, dan was je een jaar of tien, 11 hè, dus... Uh, <laughs> ja. Ja, en van je eerste zakgeld, gespaard ja, en zo, je eerste singeltje gekocht. Ja, zoiets, ja. een verjaardag. Uh, en het meestal op zo'n deetje, was denk ik Europe. Oh, Europe. For, Europe. Oh, ja. Oh, oh, final yeah. Countdown, yeah. Final ja. Ja, de jaren 10, of tien, elf, ja. En Jaap, jouw eerste singeltje? Nou, ik had natuurlijk een, een, een oudere broers die, die lyrisch van muziek waren. Mijn oudste broer, ik ben de, ik ben de achtste van de tien. Oh, en, ja. uh, en mijn, uh, uh, mijn oudste broer zat al in een bandje, ook uh, oh. dat Noord-Holland introk. De Skyriders. Oh, ja. Dus En die was uit, die, uh, ja, die was in 45 geboren. Dus en die speelde ook gitaar. Dus ik, het, zo, toen ik keek naar zijn, hoe die dat deed. En mijn vader had ook een gitaar, dus hij pakte daarna de gitaar ah, en probeerde ja, dat ja. na te spelen. Zo ging dat. Ja. Maar mijn broer boven mij, die, uh, die kwam als eerste met een... Uh, met een ik up uh, thuis. Okay. Dat was in die tijd, was dat iets... Vindelijk ...speciaals. Als... Ja, dat ja, was... ja, ja. En daar uh, kocht hij... vier LP's bij. Er waren vier LP's van... ...Wem. Wow. Uh, van Van uh, yeah. Morris. Yeah. Dus, en, en dat heeft gemaakt dat ik ook... Uh, ...een gigantische Van Morris fan ben. Nog yeah. steeds. Yeah. Dat is weer een apart verhaal, ook natuurlijk. Ja, die, dat heen. is ook, mooi. Maar is ook ja. mooi. Ook een beetje singers Writers wel eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. Dus, uh, ja, dus ja. Dat was, was, was mijn eerste. Maar ja, goed. Ik, ik ben natuurlijk opgegroeid. Mijn als de Zusters. Die, uh, mijn, die, die hadden zo'n grote bandrecord. Een beetje van die gigantische band. Ja. Daar neemden ze dan. Tijd voor teenagers tot teen tip. Ik weet dat allemaal nog, weet je. Dus, en die ja, namen mooi. al die nummers op van, van zo'n ouderwetse buizenradio. Uh, ja, ja. En dus ik groeide er op, Cliff Richard en, en Elvis Presley. Dat, dat hing bij hun boven het bed natuurlijk. <laughs> en, uh, dus, uh, ja, wat heerlijk. Ja, ja, dus, ja. Dus, dus toen ik later wat, gro wat groter werd... kocht ik ook weer LP's van, van Cliff Richard en, en Elvis... Ja. omdat ik... Ja, omdat ik dat herinner, nog ja. van, van dat ik dan een klein ventje was natuurlijk. Ja, ja. dus in uh, zodoende heb je natuurlijk een hele brede muziek. Uh, ja, zeker. Ja. Nee, dat, uh, ja, ik heb het ook van wat mijn vader vroeger draaide. Hè, Phil Stones, ja, zo, en, maar ook Cliff Richard. En, ja, en, ja dat, dat, Stones, dat, dat krijg je dan ja. toch mee. Hè, en, ja. en, en, ik ik en, denk dat dat in Volendam ja. natuurlijk ook heel, heel erg speelt. Hè, want, want ja... <laughs> Het is natuurlijk een, een, een, een, een dorp met mensen die, die, die van muziek houden. Ja, Allemaal, weer. ook al ja. zijn ze zelf niet muzikaal. Nee. Ze hebben veel in huis en, en ja, daar groeit een kind in op. Ja, dat geloof en ik ze, ook, ja. ze ja. draaien ook veel muziek. En, ja. en ze houden nog steeds net als de oude dams van muziek. Ja. Uh, uh, die zongen ook veel. Ja. Ja. Die zongen misschien ook veel omdat ze een hard leven hadden. Ja, uh, hard werken. Werk en, en, ja. en uh, ja. Ja, wat, wat had je in die tijd? Je kon ja. dan, uh, een werd, dan, en, uh, dan een borrel drinken. En als je dan jolig bent, dan liet je zeer. Dan met ja. elkaar ja. Ja. Ja. En de kermis, één keer per week. Of uh, één week, week in het jaar. Ja. Nou, ook ook hè, die kermis was zo belangrijk. Ja? En dat zit gewoon in degene. genen. Ja, dat ja, zit, dat, nog steeds. dat ja, zit in dat de ja. vezels van elk Volendammer. Elke ja. Volendammer. Die kermis. Ja. Daar moet alles voor wijken. Dat, dan, ja. hè, dan gaat iedereen echt vier dagen ja. zitten, feesten. Ja. Een soort carnaval, maar dan hier... Dan ja, dat doen. is ja. ja. ja. Oké, okay, je hebt nu, nu kunnen nieuwe veel meer. Je hebt, weet je, het leven is rijker geworden. En het is ja, veel en Je komt wat verder en zo, maar, dat geloof ja, ik. Ja. Ja. Maar toch, ik bedoel dat... Waarschijnlijk krijg je dat toch mee van je voorouders. Dat, dat die... die, die, die, die uh, ja. Die, die drive om, om gezamenlijk... Ja, als ik ja, dat ja. zie... Uh, ik heb nog twee pleertochters... Die zijn uh, vanaf heel klein opgegroeid hier... Met de mm -hmm. Volendammer cultuur. Ja. En dan hebben ze dus een, een zitje Zoals dat tegenwoordig is. En dan, dan zitten ze bij mij in huis met... Weet ik veel... Twintig vriendinnen. <lacht> <Dat tog> en als het, ja. ze wat gedronken hebben... Dan, dan zitten ze met z'n allen te zingen. Ja. Uh, dat, dan, dan gaat mijn hart open. Ja. Ja. Behalve schrijver... Schilder... Muzikant, dichter, vader, dierendokter, is Leonard ook een tijdje monnik geweest. Ja, na die Future Tour was hij het helemaal zat en trok hij zich terug op Mount Baldy. Hij ging in een Zen-boeddhistisch klooster in de leer bij Mr. Roshi. Ja, niemand had nog verwacht dat Leonard zou terugkeren uit zijn retrait. Maar in het geniep had zijn manager een, een fortuin afhandig gemaakt. En hij had al niet zulke handige contracten gesloten in de jaren zestig. Dus hij moest weer aan het werk. Met gedichten, met liedjes en op tournee. Maar kan hij het nog wel? Het gaat niet vanzelf. Hij zegt... Uh, If I knew where the good songs came from... I would go there more often. Ja, wat wordt het, Leonard? Wordt het zwijgen of wordt het zingen? En hij geeft zich volledig over aan de wil van een hogere macht. In If It Be Your Will. If it be your will that I speak be still as it was before I will speak no more I shall abide until I am spoken for if it be your will if it be your will voice be true from this broken hill Is uh, Leonard Cohen belangrijk geweest voor de muziek? Ja, nou, voor de muziek. Ik denk dat hij heel veel muzikanten heeft geïnspireerd. En ja. nog steeds uh, inspireert. Uh, Zoals ja. welke? Nou, noemen ze een, een U2. Uh, ja? Uh, ja, U2. Die, die, die hebben een keer... Uh, ik denk dat Bono die heeft het wel eens gezegd van... Uh, Leonard Cohen, die kom je tegen in elke facet van je leven. Als je, als je, als je verliefd bent, als je blij bent, als je verdrietig oh, bent. Als je, ja. Uh, je, dan kom je altijd Leonard Cohen weer. ja tegen. Uh, die, die vertelt okay. het hoe het, yeah. uh, hoe het zit. Ja. En, uh, Nick Cave ook. Lee Nick, Nick uh, is die uh, ook. Ja. Ja, ja, die, die, ja, ik denk dat die uh, zonder Cohen, ha, dat die het niet, uh, dat die het nee, het niet het zover... Uh. Maar nee, maar... Nick Cave is ook iemand van een wat zwaardere tekst eigenlijk. En ja, het zo zeker, nummer, ja, zeker. Die, ja. Heeft, die is enorm geïnspireerd door Leonard Cohen. Uh, oh, ja. Ja, ja, dat is ja, van ja. mij. Dat, dat heeft hem echt een richting gegeven. Uh, vroeger, van... Uh, ja, van dat, dat, die dat wil ik ook, weet je, ja, die ja. kant wil ik op. Ja, en, uh, ja ik hoorde laatst nog dat Adele had van mij ook gezegd, mijn favoriete songwriter, uh, okay. lyricist is Leonard Cohen. Ja. Dat zou je ook niet verwachten, hè, eigenlijk. Nee, maar, nee. Uh, dus dat zijn ook weer jonge, jonge artiesten. Klopt, ja. en, uh, nou, een paar jaar geleden dat Hallelujah zo'n ophef kreeg of zo, en dat vond ik ook inderdaad verrassend. Ja. Ik wist ook niet dat het van hem was, hoor. Ja, dus, uh, ja, toen had ja. Het ja. Jeff Buckley het eerst opgenomen. En Rufus Wainwright. En, en John ja, toen... Kilder daar en ken ik, ik het van. Ja. Ja, ja. Ja. ja, iedereen deed op een gegeven moment. Ja, element, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Terwijl het album waar het op stond... dat werd in eerste instantie niet uitgebracht door zijn, uh, door zijn nee. platenmaatschappij. Oh. Dat werd niet goed genoeg bevonden. Daar stond dan Hallelujah op. En daar stond Dance with you, the End of Love op. En uh, nog een paar liedjes. Uh, moet je uh, toch uh, nagaan. Uh, ja. Ja. Voor mij werd toen iets werd er gezegd: uh, uh, uh, Leonard, uh, we know you're good, we know you're great, but uh, we don't think it's any good. So it's, uh, ja, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken dat zijn muziek nooit paste in een tijdvak. Nee, ja. Wel misschien dus dat, in de jaren 60, 70 nog. Dit was jaren 30 ja, ja, ja. Het was natuurlijk een heel andere ja, Een heel andere tijd. Ja, okay. Had hij geen uh, maatschappelijke uh, issues die. Uh, is zijn nummers, uh, ja, besprak of zo, of, uh... dat is altijd persoonlijk meer. Nou ja, ja first we first er, we take Manhattan, in, Manhattan wel, dat is er, toch wel. Uh... Da, da, daar we al, ja, dat gaat een beetje meer over opkomen, opkomend extremisme. Hè. Volgens mij gaat dat. Ja, uh, oh, oké, okay. dus, uh, dus er periode... zitten wel, er uh, wel verwijzingen in, hoor, en ja. ook naar, uh, ja, er zit, weet je, er komt even van die religieuze verwijzingen voor. hè, van uh, bijbelse figuren. Maar er zitten ook wel dingen in, verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog af en toe hoor. Dus ja, dus, ja okay. voor mij is Dance Me To The End of Love ook wel... Uh, uh, heeft dat daar ook wel een beetje mee te maken met. Uh, uh, de met, met de concentratiekampen ja. wow, okay. en zo. Dus uh, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook wel bij hem. Ja, uiteindelijk heeft hij ook een hele revolutie doorgemaakt. Hè? Als je inderdaad de jaren 50 en 60, zo, hippie-tijden en dat soort zaken. Ik denk dat hij heel veel heeft meegemaakt, ja. zeker in Amerika. Ja, ja. ja, die hele, ja, inderdaad vanaf de, vanaf de hippies uh, naar, de, naar de, alles heeft hij doorstaan. Hè? die punk en, ja. Uh, ja, en toen punk werd hij in ook. de jaren tachtig ja. werd hij eigenlijk weer een beetje herontdekt door, door de nieuwe generatie, uh, ja. door de Nick Cave en door de, de, de Pixies en Sonic Youth en zo, en R.E.M. Ja. En dit, toen kreeg je weer een soort van nieuwe, uh, ja, werd hij weer voor ja, de nieuwe okay. muzikanten werd hij weer cool, zeg maar. Ja met het Amy yeah, Man album yeah. en toen kreeg je een soort revelatie yeah. en toen werd hij weer interessant ja, en toen vervolgens uh, uh, toen kreeg je nog The Future en, en toen ging hij ook nog eens in dat klooster nou, toen was het helemaal een uh, mythisch figuur <laughs> en, en toen kwam hij later na een jaar of zes, zeven pas weer terug en, uh, nou. een mythisch dus ja. figuur ja. Ja. <laughs> Leonard woonde in Los Angeles met zijn jonge vriendin de actrice Rebecca de Mornay ken je haar? Toen de rasserellen uitbraken in 1992. Chaos. 4.000 branden gesticht. 53 doden. 800 gebouwen. Verwoest. Leonard, wat doe je hier nog? Je hebt een huis in Montreal, op Hydra. Je hebt in Parijs gezeten, in New York. Waarom? In hemelsnaam. Los Angeles. Hij zegt... This is the place... It's like a metaphor of the decline. The whole system is coming apart. I can feel it. The future is grim, and LA is right at the center of it. It has the decay and some sort of wild hope, too, like like weeds growing through the asphalt. I want to write from this place, from what's really going on. I've seen the future, baby. It's murder. Leonard said, een grimmige visie van de toekomst. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty. And I used to live alone before I knew you And I've seen your flag on the marble arts But listen, love is not some kind of victory march No, it's a cold and it's a very lonely Hallelujah Hallelujah Ik kan me ook nog herinneren dat uh, ik, ik, omdat ik hem een tijdje niet volgde, had, las ik ergens in een krant dat Cohen die zat in een klooster. Dat ik dacht, wat, wat, is, wat, is, wat, is, wat is dat voor een gekke, weet je, ja. uh, iemand die zo beroemd is geweest. En ja. ik dacht dat, uh, en dan lees je dat zo'n man, in, nou, dan, dan, dan denk je bij jezelf van het kan gek lopen in je leven. Ja, ja. Maar goed, hij is er toch weer uitgekomen. Ja. Dus het is toch allemaal weer, uh, ja. Ja, en dat op zich is dat toch dat, dat laatste verhaal. Dat is toch iets dat, uh, dat, ja. dat, kan je, dat kan je vertellen. Welk laatste verhaal? Nou, dat hij dus gewoon uh, door zijn manager. en uh, voormalige ja. vrouw, niet? Ex, ja, een ex-vriendin. Ex ex ex ja. Uitgekleed is. Ja. Uitgekleed is ja. en dat je dat ja. Ja. gedwongen om, om weer het podium op te zoeken. Ja. En dan zoveel succes krijgen. Ja. Dat is natuurlijk... Heeft hier wel een leuk leven gehad, nee? Ja, het ja, is ja. een hele be bewogen Bewonen. leven. Een bewogen leven, ja. Ja. Ja, dat ja. is mooier. Ja. Ja, ik ja. denk niet echt zielig, nee. Dat, uh... Nee, ja. hij, heeft, weet je, hij heeft natuurlijk altijd al gedaan wat hij wilde. Hè? Dus uh, wow. zijn ja. eigen weg gevolgd. Ja? Ja. Uh, Oké, okay. dat is mooi. Hij, ja, ja. Dus, dus hij heeft het altijd met, met, met, met zijn boeken en zijn muziek en zijn gedichten... Ja, en die depressies, uh, die hebben natuurlijk ook zijn teksten gemaakt natuurlijk. En dat heeft natuurlijk ook weer... Ja. Geïnspireerd. Ja. Hij heeft op de hele wereld gewoond, weet je. Dat, dat, dat, als je die biografie ja, die, ook leest, weet ja. je. In Montreal, in New York, in Parijs, in Hydra, in ja. uh, Los Angeles. En, dus ja, het dat, is dat, dat, echt een bewogen leven. Ja, dat, uh, ja. Maar heeft hij dan altijd van zijn muziek en zijn boeken kunnen leven dan? of, zo, of ja. Ja. Ja. Ja. ja. Toch wel. Ja. En dan moet hij wel alles. succes hebben gehad, ja. Ja, hij heeft met... met uh, ik, ik ben niet zo thuis in zijn boeken, maar hij heeft wel succes gehad met... En er twee boeken ook van, die, die best wel uh, okay. goed gelezen werden. Dat werd ja. natuurlijk ook toen hij wat bekender werd als liedjeschrijver, Gingen die boeken natuurlijk ook weer wat, hè? Dan, ja, dan krijgen tuurlijk. mensen ook weer interesse in ja. andere ja. dingen die je doet. Zo ja. uh, ging dat ook weer lopen, ja. Ja, ja wisselwerking natuurlijk, ja. Wel hij volgens mij in de jaren zestig niet zulke goede contracten ook had gesloten in, in de begintijd, maar ja, dat ja, hebben ze dus allemaal dat, niet gedaan. Nee, dus, allemaal uh, niet, dat, nee. uh, Ik denk dat ze allemaal uitgekleed zijn op ja. de platenmaatschappijen. Ja. Ja, ja. Allemaal. denk ik ja, denk het ook. Hoe hebben jullie dat gedaan? Je vertelde net, je hebt alles in eigen beheer gedaan? Of? Ja. Ja, ja wij, wij hebben onze albums, ja, dat, dat, dat doen wij gewoon in eigen beheer. Dus wij, wat wij altijd deden, wij, wij, wij gingen wel dan optreden en mm -hmm. dan spelen, en dat de opbrengst dat dat dat sparen wij op en dat uh, oh, okay, dat dan dan we niet uit maar nee. dat en daar gingen we dan het album mee financieren en oh. dan en dan heb je een album release ja. uh, dat deden we dan in de, in in van dalen ja. en dan nog een aantal shows en ja. Nou ja, en dan verkocht je wat albums. Ja. Tenminste, een aantal, aantal jaar geleden verkocht je nog wel wat albums. Ja. Nu is dat ook weer minder. Nou ja, en dan kwam je daar wel een beetje zo mee uit. En dan kom je, kon ja. je weer naar je volgende. Dan had je weer wat optredetjes? dan kon ja, je weer je volgende ja, album ja. zo een beetje, ja. uh, een beetje rondkrijgen. En dat kan natuurlijk ook omdat je daarnaast nog werkt, eigenlijk. Het ja, niet, weet uh... je, dat was voor ons niet ons hoofddoel om er echt geld mee te verdienen. Maar, maar om, om, die, uh, ja, om, om platen te maken en leuke optredens te doen. Ja. En ja. Uh, zo hebben we dat altijd gedaan. En dan hadden we zelf, dan gingen we wat, wat opnameapparatuur aanschaffen op een gegeven moment. Dus dan ja, scheelt dat ook weer. Hè? Als je dan ja, zelf, tuurlijk. dat je maar een deel echt in een, in een studio, bijvoorbeeld in het mixwerk. En een ja. deel in je eigen studio kan doen. Ja, je kan heel veel hoop voorbereiden natuurlijk. Ja, je, je ja. kan heel veel zelf doen. Dus we hebben nu ook met dit album, heeft onze, onze gitarist Pascal, voor een, ja die heeft al heel veel voorwerk gedaan in, in de editing. Al die tracks heeft okay. hij allemaal al uh, bewerkt. Ja. En dat weer overgedragen aan, uh, aan uh, onze producer, dat was Jan de Witte ja. dan. Ja. Van de, de okay. Oud-Drieës, nou. nu, nu Blanco. <laughs> en die heeft het album ge, ge, ge, ja, geproduceerd. Oh, dat, dat heeft hij prachtig gedaan. Uh, dat is een uh, geweldige ja. klus, ja. heeft hij geklaard. Ja. Een live album met 16, uh, ja. 16 ja, muzikanten. Ja, dat valt niet mee hoor. Nee, dat, dat is ja. ook een, een mega klus geweest. Ja. En dat klinkt echt prachtig. Heeft klinkt het klinkt heel mooi, ja. Ja. Ja, zonder meer. Hij is inmiddels al wel wat redelijk ervaren. Maar ja. zo'n klus had hij ook nog nooit gedaan. En dat heeft hij echt, ja. echt supergoed gedaan. Hoe jullie wel het voordeel dat je in Volendam woont? Je kent natuurlijk weer... Uh, ja, Kanaelka dat is dan wel zo. de connecties ja. die we hebben. Ja. Dat, uh... Wie weet met wie Leonard allemaal het bed gedeeld heeft. En alle maanden dat hij in het Chelsea Hotel woonde. Filmsterren, zangeressen, Peter. Ja... En op een nacht loopt hij op de gang Janis Joplin tegen het lijf. En Janis is op zoek naar een borrel en gezelschap... om precies te zijn dat van Chris Christofferson. Nou, zegt, Leonard, je hebt geluk. Ik ben uh, Chris Christofferson. <laughs> ja, Janis had liever een knappere event, Maar voor deze keer maakte ze een uitzondering. I remember... You were talking so brave and so sweet Giving me hair on the unmade bed While the limousines wait in the street Those were the reasons that was New York We were running for the money and the flesh was called love for the workers in song probably still is to those a damn lair oh, but you got away didn't you babe you just turned your back on the crowd you got away I never once heard you say I need you I don't I need you, I don't need you, and all of the child around. I remember you well in the Chelsea ook wel leuk te vertellen dat uh, wij hadden natuurlijk geen ervaring met, uh, met het theater echt daadwerkelijk. Nee, nee. En, uh, en daarin zijn we dus ook een beetje meegenomen uh, en uh, door, uh, door Jan zijn vader en die is ook een oud, uh, een oud muzikant van de drie J's ja. in de beginperiode. Oh, okay. yeah. uh, en Jaap, Schild, Jaap, uh, Jaap de Witte. En uh, en die heeft ons ook een beetje wegwijs gemaakt in oh, hoe dat okay. allemaal werkt. Dus ja, ja. als een soort regisseur. Ja. Ja. En dat heeft hij ook prachtig gedaan. Want uh, ja, het, het liep vloeiend allemaal in elkaar oh, over. Ja. En, uh, dus in theateroptreden is het wel anders dan op een kermispodium ja, of zo? Ja, ja, het is een ja? heel andere, heel andere ja? tak van sport. Ja. Dat, uh, Waarom? Nou ja, in het theater kijken zitten gewoon uh, sowieso twee of drie of vierhonderd mensen... die voor jou een kaartje hebben gekocht. Ja. En die verwachten een, een, een, een, een, een, een, avond, een mooie avond uit. Ja. ja. En, en die gaan zitten en, en die verwachten dan dat, het, dat er wat moois gaat gebeuren. Ja. Ja, op een kermis dan zijn mensen feest aan het vieren. En ja, als je daar een, een, een nootje mist of wat dan ook... Uh, oh, mooi, okay. dat is Niet zo ramp. Nou, ja. Ja, ja. Maar in het theater moet het allemaal spatzuiver, Moet het allemaal perfect. Ja. En het moet allemaal goed in elkaar overlopen. Het mag, het mag niet te lang duren. Nee, maar dat is het ook niet het moet ook weer niet ja. te snel. Ja, ja. ja en dat ja. soort dingen en, waren en, we niet uh, gewend natuurlijk. Ja. Dus de eerste twee uh, avonden die we in de, hier in Volendam hebben gedaan... Ja. Dat, uh, was dat natuurlijk wel wat rommelig. <laughs> uh, ja. ja. En dat werd dan ook... Uh... En toen deden we ook nog veel minder verhalen. Toen we maar oh, ja. drie, twee, drie oh. verhaaltjes, dat Marcel. Okay. Ja. En toen later kwam ook dat idee, ook, ook mede door Jaap... van uh, er moet een soort verhaallijn komen, weet je... waar ja. je mensen dat meeneemt ja. door ja. een... Uh, dus de rol van Marcel moet groter worden. Ja, yeah. nou, daar uh, zijn we toen mee aan de slag gegaan. Yeah. En uh, ja, hij had nog veel meer tips. Ook over de opstelling. Van hoe moet je staan? Weet je, je moet op een bepaalde manier als band ja, dan staan. Ook, ja. Uh, ja, ja, zeker uh, als, als je zoveel mensen hebt op het podium. Dan ja. moet je er goed over ja. nadenken. Ja. Ja. Maar leuk geweest? Ja, Anders een, dan, een, geweldige, ervaring. ja? ja geweldige ervaring. geweldige ja, ervaring. Uh, en we gaan het gelukkig in ieder geval nog één keer doen. In okay. de... In de Purmerijn, uh, in Purmerend, op ja. 20, maart, uh, 20 maart aanstaande. Ja. 20 maart is in, in de Purmerend? Ja, Purmerijn. Ja, de Purmerijn. Purmerijn in Purmerend, in Purmerend. Ja. ja. 20 maart. Dat Tot is de dan de afsluiting. Van dit hele project? Dat ziet er nu wel naar uit, ja. Er ja. zijn een aantal... Uh, zegt nooit... Uh, uh, uh, uh, ja, je zegt nooit, nooit, maar <laughs> ja. in ieder geval van deze, deze ja. tour uh, gaan we, wordt dit nu even de laatste. Oké. Okay. En dan uh, kijken we daarna weer verder. Dan, uh, Bewust of zo? Is er een reden? Of, uh, er zijn een, een aantal bandleden die hebben uh, aangegeven, oké, okay, hierna dan, dan stop ik ermee. Je bent met 16, 16 mensen, ja. dus uh, ja, uh, ja, dat, dat is... is uh, ja. Die hebben natuurlijk ook allemaal nog een leven en uh, <laughs> andere kleine kinderen. De muzikanten die een band hebben wat uh, grotere plannen, dus die moeten gewoon beschikbaar zijn zometeen. Dus ja, dat ja. kan op een gegeven moment gebeuren, dus ja. Dus in ieder geval met deze bezetting wordt het, wordt het de laatste show. Oh, okay. ja. Het is 1960. staat met een drankje in zijn hand. En de wind in zijn haren. Op het dek van de veerboot naar het Griekse eiland Hydra. En van de week was hij nog in het grauwe Londen. Om zijn debuutroman te schrijven. En schuilend voor de regen. In de portiek van een filiaal van de Griekse bank. Zag hij de zonnebril en de gebruinde huid van een loketmedewerker. En hij besloot terstond om een ticket naar de zon te kopen. En Griekenland is alles wat hij ervan had verwacht. Blauwe zee, witte huisjes, witte meeuwen, een blauwe hemel... en geen auto's, maar ezels. En een kleine hechte gemeenschap van schrijvers, kunstenaars en vrije zielen... Leonard schrijft, hij zwemt, hij drinkt. En op een dag komt Marianne aan, helemaal uit Noorwegen. En zij is zo mooi. Het lijkt wel of ze gloeit. Hij is meteen verliefd. Hij schrijft een goede vriend. Hydra is perfect. Marianne ook. Ze wordt zijn grootste muze. En vanavond komt het goed. Sometimes I find I get to thinking of the past When we swore to each other our love would last Well you kept right on loving and I went on a fast Now I am too thin and your love is too vast But I knew from your eyes And I knew from your smile That tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine There's only Soft naked lady, love men are to be. And she's moving her body so brave and so free. If I've got to remember, that's a fine memory. Wat we'll we'll we'll yes, we'll we'll we'll is zijn mooiste nummer? Johan. Ja. Yeah. <laughs> Heb je over nagedacht, toch? Nee? Uh, nee dat vind, vind ik wel heel lastig. Um, ja, zijn allermooiste nummers. Um, ja, dat ver, het verandert ook af en toe, hè. Maar ja, ik, ik, dat is waar, ik vind, ja, maar op dit moment... Ik vind Chelsea Hotel zelf wel een hele mooie. Uh, die, die, die mag okay. ik dan ook zelf zingen op het, op het album. Ja. Maar ik vind... Um, uh, als, als je dan een, een nummer die, die, die niet op het album staat, bijvoorbeeld Hard with No Companion, is ook ongelooflijk mooi vind ik. Ja. Um, ook hele mooie tekst, weet je. Um, Waar We gaat het over dan? Ja, dan, dan zingt hij eigenlijk ook weer vanaf en dan zegt hij: And I greet you from the other side of sorrow and despair. Oh. With the love so fast and shattered, it will reach you everywhere. En dan zond hij een aantal dingen op. Yeah. I sing this for the captain, whose ship has not been built. Voor allemaal mensen die een beetje in het ongeluk zitten, weet je wel. Oké, okay. ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Ja. Het hoor een hart onder je riem steken. Ja, riem beetje, riem een, heel, riem. Een, heel, ja. een beetje een hart onder de riem uh, nummer eigenlijk. Ja. Ja. Okay. En ik vind Who By Fire ook, ook prachtig. Ja? Geweldig. Ja, er zijn er heel veel, ja. Maar ook Alexandra Leving vind ik ook, ook, ook, ook fantastisch. Ja, ja, ja. En Jaap? Ja, ik, ik kan dat niet zeggen hoor. Nee? Ik, <laughs> nee, ik, ik zou het niet uh, <laughs> kunnen zeggen. Nee. Als ik dan iets, als ik dan een nummer opnoem, dan denk ik, nee, maar dat, die is ook, die ook, nou, net, net wat Johan ook zegt. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja maar alles, ze zitten allemaal in een jukebox, hè? al zijn nummers. <hums> Welke kies je dan? Waar, hè? Je hebt nog maar één kwartje. <hums> <hums> <hums> <hums> nou, als ik, dan, uh, ja, ik, ik vind uh, Take This Walls ook prachtig. En dat klinkt dan ook wel eventjes meer voor de, de, de, de, de, de grotere publiek wat, wat toegankelijker. Yeah. Maar het is ook geniaal natuurlijk, zo'n wals. Yeah. Ook hele mooie teksten. Yeah. En, en thanks for the dance, dat vind ik toch ook wel uh, met die enorme lage stem. En dat hij het leven bedankt. It was well, it was hell. Thanks for the dance, ja. Yeah. It was fun. Ja, ik vind uh, halleluja verschrikkelijk mooi. Maar sinds een korte tijd, uh, Famous Blue Raincoat. Ja. ja, die zingt de Jaapen bij ons ja, ook op de zwee. Ja, ja. Waar gaat dat nummer over eigenlijk? Ja, want, ja. ja het, is een, het is een soort driehoeksverhouding. Mm -hmm. Naar wat ik ervan begrijp. Want daar liet Cohen het zich natuurlijk niet over uit. Hè? Nee. Dat is natuurlijk ook zo mooi. Ja. En uh, ja, hij. hij uh, hij heeft het tegen, tegen zijn rivaal eigenlijk, die met mm -hmm. zijn vriendin aan de haal gaat. En uh, hij heeft er vrede mee op het eind. Ja. En okay. hij vindt het goed. Ja. En hij zegt, uh, bij jou is hij ja, min of meer toch in goede handen. En hij bedankt mm -hmm. hem ook nog ergens voor een aantal zaken. Ah, dat is mooi. Maar, ja. uh, maar toch ligt er ook een hele donkere... Uh, uh, somberheid in ook uh, waarmee je wilt zeggen dat het is toch niet allemaal zo leuk dat jij dit doet nee, doe het toch mee. het is 4 in the morning en als je dat daar ook mee begint dan zie je echt dus, je ziet jezelf ook lopen in, in het koude New York <laughs> ja dat is ja, geweldig wat heerlijk ja, <laughs> ja dan zet die, die, die, die setting kan je heel goed dan even neerzetten ja, ja, ja, ja. Ja. het beeld schetsen ja, dan, dan ja. als, als luisteraar dan zie je het ja. Ja. Waarom ja. komt die raincoat dan naar voren? Dat was dan, ja, de, dat is, ja. Dat zit een vlot in de tekst, hè? Dus je uh, famous ja. blue. Uh, last time I saw you, you, look, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn oh. from the shoulder. Ja, met andere dus, uh, woorden, ja, van, van, ik, ik snap niet uit. wat ze in je ziet, weet je? <laughs> dat je uh, met een gescheurde jas ja. daar. Uh, ja, dat is inderdaad, ja. Ja, ja dat, dat is een verrassend nummer, want het is zo donker. En dan opeens, dan, valt, dan pakt hij dat vrij ja, dat en mooi, dan, dan ja. wordt dat, ja. dan, dan, dan, dan, dan leeft het helemaal open. op. Ja. ja. Now I greet you from the other side of sorrow and despair with a love so vast and shattered it will reach you everywhere and i sing this nights of wild distress Though your promise count for nothing You must keep it under. nummer Halleluja. Ik vind wel een verschrikkelijk mooi nummer. Ja, ik dacht ook, god, zie dat nummer of zo? Maar er zit daar wat anders onder. Ja. Hey, jij, jij ziet het, Johan. Ik, ja. ik heb het nooit echt helemaal geanalyseerd. Nee, door, ja, uh, dat, voor dat, mezelf. dat is weer echt zo'n typisch Cohen. Want vaak uh, heeft die, uh, snijdt hij wel verschillende dingen aan. Hè? Dat is, het gaat een beetje over... Uh, ...over liefde... ...en hij, hij reikt een beetje uit naar, naar, naar God... ...weet je... Yeah, hij, begint yeah, yeah. Het, ...hij heeft het over een, uh, relaties... Uh, ...weet je... ...there was a time when you let me know... And ...it was really going on below... ...and uh, maybe there's a God above... Uh, yeah, yeah. ...weet je... ...but all I ever learned from love... ...dus er zit een soort... ...bitterheid ook wel in... ...een soort koudheid... ...maar, wow. maar uiteindelijk ook wel weer... Uh, ...remember when I moved... ...and you... ...en dus... Ja, wat nou, of nou echt één boodschap in zit. Dat, dat, ik, ik denk dat, veel meer. Ja, veel meerdere meer boodschappen. Ook weer ja. Boodschap. Ja. Ja. die ja. gelaagdheid. Ja. Ja. Absoluut. Ja, dat is een erg mooi nummer inderdaad Ja, dat komt ook zo binnen. Ook door dat, dat, dat, dat, dat oplopende... Ja, dat je zin, je dat oplopende melodie. Dat is die golf inderdaad, ja. die op je afkomen. Ja. Oh, ja, ja. Ook mooi. Ja. Maar Secret Life. Prachtig, ja. ja. ja. Ja, dat, dat in mijn secret life, dat, dat is uh, volgens mij, in mijn beleving, ga ik weer. Ja. Uh, elk mens heeft een, een stukje geheim leven ja. dat hij nooit aan hmm. iemand hmm. anders laat zien of vertelt. Misschien zelfs niet aan zijn grootste geliefde. Nee, nee, nee. Dus. Uh, dat zou kunnen, ja. ja. In mijn beleving gaat dat niet daarover. Ja. ja. Ja, is iets wat, wat je ja. dan niet deelt. In, wat je uh, niet wat deelt, wat je alleen dan... deelt met jezelf. Ja. ja. Nou, ik denk ook wel eens... het is uh, goed dat we geen gedachten kunnen lezen. dan dus zou de wereld er heel anders uitzien, denk ik. Ja. <laughs> ja. ja, precies. Hey, Misschien heeft maar. hij dat met het maken van dat lied ook wel gedacht. <laughs> ja. Maar hij kan het mooier ik. Ja, ik, ik, smile when I'm angry. Ja. En al dat soort... Ja. Uh, dat, dat zingt hij dan ook, ja. cheat yeah. and cheat and I, I lie. I do what yeah. I have to do to get by. Yeah. Okay. Ik denk dat jullie hartstikke ga bedanken voor deze leuke verhalen en al die uh, leuke feiten en vertellingen over Leonard Quinn ja. en over Fast ja. De laatste vraag: wat betekent het in godsnaam? De Fast Counterance. Yes. Ja. ja, dat is ooit bedacht door, uh, door onze, uh, onze, onze oude frontman uh, Mario Reus. Ja, het is een beetje. Het, het, een, de counterance is, is gelaten. Uh, uitdrukking. En vast is uitgebreid. Dus het is iets groots wat, op je, wat, je, wat je voor je ziet. Uh, zeg maar, wat, wat, wat je een beetje overweldigt. Ja, zo, okay. zo moet je het zien. Ja, mooi. Ja. En laten laat ik het zo uitleggen. Ja. Ja. Oké. Okay. Leuk om te horen, want ik wist het ook hoor. Nee. <laughs> hey, hartstikke bedankt. En dit was weer een aflevering van FanFM, het ZFM-radioprogramma op de woensdagavond voor en door echte fans. Joon en Jaap bedankt voor de goede muziek en de mooie verhalen over Leonard Cohen. En natuurlijk niet te vergeten de geweldige muziek van Fast Countenance. Bedankt en tot de volgende keer. Come over to the window, my it's so very hidden love, I'm cold as a new razor blade, you left when I told you I was curious, I never said that I was brave, oh so Such a pretty one I see you've gone and changed your name again and just when I climb this whole mountain side.